Uur. Dit is Jeroen Tjapke met het NOS Journaal. Er is te weinig controle op de voedselveiligheid. En volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid is de Voedsel- en warenautoriteit er niet op toegerust om er toezicht op te houden. De raad deed onderzoek naar aanleiding van de fipronil die in Eieren was gevonden. Volgens de Onderzoeksraad is het moeilijker geworden om de risico's te beheersen... omdat voedsel en ingrediënten van over de hele wereld komen... Verder is de Raad kritisch over de daadkracht van de NVWA. Die organisatie heeft te weinig mensen, middelen en deskundigheid in huis... om risico's voor de voedselveiligheid in beeld te brengen. De VS bevestigt dat er een Amerikaanse drone is neergehaald door Iran. Volgens de Amerikanen gebeurde dat in het internationale luchtruim. Volgens de Iraniërs was het boven Iraans grondgebied. De spanningen tussen beide landen lopen de laatste tijd flink op... Die begonnen toen de VS zich terugtrok uit het internationale atoomakkoord met Iran. Recent zijn de Iraniërs ervan beschuldigd dat ze olietankers hebben aangevallen. Vier mensensmokkelaars die verantwoordelijk zijn voor de dood van 71 migranten... hebben in Hongarije levenslang gekregen. De Afghaanse hoofdverdachten en zijn Bulgaarse handlangers... brachten de mannen, vrouwen en kinderen in 2015... in een afgesloten koelwagen van Hongarije naar Oostenrijk. Onderweg probeerden de migranten met bonzen en schreeuwen te waarschuwen dat ze stikten, maar dat werd genegeerd. Een agent vond de achtergelaten koelwagen met de lichamen langs de snelweg. De 71 slachtoffers waren toen al twee dagen dood. In Heer Hugo Waard is een meisje van 15 om het leven gekomen toen ze gisteravond op de fiets werd geschept door een auto. Er werd onderzocht of dat is gebeurd bij een straatrace. Volgens de politie waren er twee auto's bij betrokken. Twee bestuurders zijn aangehouden, ze komen uit Heerjoegewaard en zijn zes, 26 en 28. Hun rijbewijzen en telefoons zijn in beslag genomen. Het weer eerst bewolkt en op wat buien. Vanmiddag vanuit het zuiden vaker zon, het is een graad of 20. Morgen nog een enkele bui, in het weekend droger en warmer. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Files is in Noord-Holland. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Vijf minuten extra tussen het Raasdorp en het Velzen. En ook vanuit Alkmaar rijdt het langzaam. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de brug die even heeft opengestaan. Verder is de N243 nog steeds dicht. Tussen Stompe Toren en Schermenhoorn in beide richtingen. Daar was vanochtend een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 9 1. I turn, hollering for mercy, yeah, Then the whisper in a race went harder And then she said to me, boy, just push that thing I'll push it harder back on me So let me hold you, go girl, girl. Ik Carta Arena, de te punta cana a Venezuela, hey, baby te lleva donde quieras, hey, todos lo hacemos a tu manera, de yeah. Puerto Rico a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 Tan perfecta que bien te ves Que bien te ves date la vuelta por mi otra vez in the ZFM You can.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 Ooh, your eyes You're discovered sitting the ice Papa Chico's singing this song All the people fell and they go Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. VVVM. FM Fuck Ik